Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag. Turkije zet Israëlische ambassadeur het land uit. En waarschijnlijk drie doden Maanstad ziekenhuis door bacterie. Wikileaks publiceert telefoonnummers Koningin en Balkenende. Vanmiddag veel zon, 20 graden, wordt het in het noorden maximaal 25 graden in het zuiden, daar ook wat stapelwolken, maar blijft er wel droog. Morgen opnieuw zonnig, het wordt dan nog wat warmer aan het eind van de middag, maakt vooral het westen dan kans op een onweersbui. En zondag is het de hele dag bewolkt en zijn er regen en onweersbuien. We beginnen in Turkije. Turkije gaat de Israëlische ambassadeur het land uitzetten... en de Turkse ambassadeur in Tel Aviv terughalen. En ook worden de militaire banden met Israël verbroken. Dat is allemaal een reactie op een VN-rapport over de flotilla naar Gaza... mei vorig jaar. De Turkse boot werd door Israël geënterd. Negen Turkse opvarenden kwamen daarbij om het leven. Volgens het VN-rapport was de zeeblokkade van Israël voor Gaza legaal. Wel heeft Israël buitensporig en onredelijk geweld gebruikt, zo staat erin. Correspondent Bram Vermeulen in Istanbul. Bram, uh, de maatregelen die Turkije nu neemt... de, de Israëlische ambassadeur eruit, de Turkse ambassadeur ja. terug... is dat niet heel fors? Ja, dat is uh, toch zeker de stevigste re reactie sinds dat incident uh, daar op Volle zee plaatsvond op uh, 31 mei vorig jaar alweer. Uh, de Turken hebben sindsdien wel, wel met van alles gedreigd uh, ten opzichte van Israël, maar eigenlijk nooit daad bij het woord gevoegd. En dat doen ze nu wel. Uh, de Israëlische ambassadeur wordt inderdaad uitgewezen. Ze trekken niet alleen hun eigen ambassadeur terug uit Tel Aviv, maar ook al het personeel dat belangrijker is dan... De tweede secretaris, uh, dan worden ook nog eens alle militaire overeenkomsten stopgezet. Ja. Uh, Israël moet een prijs betalen, zei minister Davutoğlu van Buitenlandse Zaken. En de Turken willen gewoon op dit moment even laten zien dat ze ontzettend boos zijn op Israël, maar ook op de Verenigde Naties. Even een heel duidelijk signaal. Maar die Verenigde Naties schrijven in dat rapport toch ook dat Israël buitenproportioneel geweld heeft gebruikt. Dus in die zin worden ze nog gesteund. Ja, maar de Turken hadden toch echt op veel en veel meer gehoopt. Uh, ze eisen toch al ruim een jaar excuses van Israël voor het feit dat daar negen activisten in internationale wateren vermoord, zijn geëxecuteerd. Zoals de Turken zelf zeggen, door Israëlische commando's toen ze dat hulpschip uh, opkwamen. En ze eisen ook compensatie voor de nabestaanden van uh, die negen activisten. Nou, Israël weigert die excuses te maken, want, uh, zegt de regering daar, excuses zijn een teken van zwakte. En het rapport, zo voelen de Turken dat op dit moment, gedoogt eigenlijk die houding. Uh, de Turken voelen toch vooral gezichtsverlies. ...omdat de Verenigde Naties de blokkade van Gaza als legaal, als wettig zien. Zo staat het nu in het rapport omschreven. En daar was het deze regering uiteindelijk allemaal om te doen. De Turken vinden de blokkade van Gaza een mensenrechten schending... ...die veroordeeld had moeten worden in dit rapport. En nu zeggen ze dus dat als deze VN-commissie dat niet wil doen... ...ze dan maar naar het internationaal strafhof in Den Haag... ...gaan in de hoop dat het hof die blokkade alsnog wel gaat veroordelen. Bram Vermeulen, dankjewel voor je uitleg. In het Maastad ziekenhuis in Rotterdam zijn in totaal drie patiënten overleden aan blootstelling aan de Klebsiella-bacterie. Blijkt uit onderzoek naar de uitbraak van die bacterie in dat ziekenhuis. Verslag even Matthijs van der Wiel. Het ziekenhuis heeft een externe deskundige, hoogleraar De Jonge uit Leiden, gevraagd alle dossiers van de overleden patiënten te bestuderen. Die patiënten waren al ziek. De vraag was steeds, was de bacterie de doodsoorzaak of waren ze al zo ziek dat ze ook zonder de klebsiella besmetting waren overleden? De Jonge. Drie patiënten heb ik gevonden waarvan ik meen dat die patiënten zeer waarschijnlijk overleden zijn gevolge van Klebsiella. Ik heb 14 patiënten gevonden waarvan ik zeer waarschijnlijk vind dat die patiënten door een andere doodsoorzaak, in het leven zijn gekomen, dus niet ten gewone Klebsiella. En dan blijven er tien patiënten over. En ik heb natuurlijk ook gedacht: van kan je daar nou een zekere mate van waarschijnlijkheid aan koppelen? Maar dat kan eigenlijk niet. Want dat komt omdat die patiënten die hebben wel die Klebsiella-bacterie bij zich, soms al heel erg lang. Maar je weet uiteindelijk niet of die een infectie hebben gegeven. En uh, daar kan je niet meer over zeggen dan dat... we hebben dus niets gevonden dat die patiënten overleden zijn... ten gevolge van de Klepsella infectie. De nabestaanden worden vandaag geïnformeerd. Ook voor het ziekenhuis zijn de gevolgen van de affaire heel ingrijpend. De naam is besmet. Het aantal patiënten is gedaald, waardoor er omzet wordt misgelopen. Dat kost geld en ook de schadeclaims van nabestaanden gaan veel geld kosten. Interimbestuurder Weda. Natuurlijk kan het ziekenhuis dat niet hebben. Dus dat betekent dat we maatregelen moeten nemen om te zorgen dat we de kosten weer terugbrengen en dat de omzet weer omhoog gaat. Dat is voor een deel bezuinigen, maar ook zorgen dat we onze goede naam weer terugkrijgen... en dat de patiënten weer in vol vertrouwen naar dit ziekenhuis komen... en dat wij hun kunnen, kunnen helpen. Eerst zal moeten vastkomen te staan waar er fouten zijn gemaakt afgelopen voorjaar. Het ziekenhuis is niet op de juiste manier omgegaan met de bacterie. Patiënten zijn niet geïsoleerd en de besmettingen zijn onder de pet gehouden. Interim bestuurder IJsman. Hoe is dat gebeurd? Wie he, heeft men zich dat wel gerealiseerd? Hebben ze dat geweten? Op welk moment hebben ze dat geweten? Hebben ze de bacterie wel meteen de goede naam gegeven? Dat is wat je graag boven tafel wil krijgen. Want daar kun je van leren dat dat niet meer, hoe dat niet meer moet. Er loopt nog steeds een screening naar mensen die in contact zijn geweest met besmette patiënten. Van 107 mensen staat nu vast dat ze drager zijn van de bacterie. Zonder dat de bacterie voor hen gevaarlijk hoeft te zijn. Verwacht wordt dat dat aantal nog verder zal oplopen. Het kabinet kan niet garanderen dat de bezuinigingen deze kabinetsperiode beperkt blijven tot 18 miljard euro. In de Telegraaf zegt premier Rutte dat die nieuwe bezuinigingen niet uitsluiten in de toekomst. We willen het monster van de staatsschuld killen, zegt hij erbij. Het is wel zeker dat in de plannen op Prinsjesdag geen voorstellen staan voor extra bezuinigingen bovenop die 18 miljard. Precieze voorstellen voor de begroting van volgend jaar worden over twee weken gepresenteerd. Minister De Jager zei onlangs ook al dat nieuwe ingrepen niet zijn uitgesloten. Door de eurocrisis is er veel onzekerheid over de economische situatie. Dit is het NOS-journaal, het door Altmegens. De klokkenluidersite Wikileaks heeft op internet een document gezet... waarin geheime telefoonnummers van hoogwaardigheidsbekleders staan. Zo is het nummer van Paleis Noordeinde te lezen. De NOS heeft het nummer gebeld. Dus dat klopte. En ook zijn telefoonnummers van onder meer oud-premier Balkenende... en oud-minister Ben Bot openbaar gemaakt. Gisteren werd bekend dat meer dan 250.000 diplomatieke berichten... van de Amerikaanse overheid openbaar zijn gemaakt. Volgens Wikileaks was dat niet de bedoeling... maar is dat door een foutje van de Britse krant The Guardian gebeurd. Op geen stijl staat een link naar een Wikileaks-document... waar die nummers van onder andere koningin Beatrix opstaan. Discipline moet weer terug in het Britse onderwijs. Een Britse conservatieve denktank, opgericht door oud-premier Thatcher... vindt dat oud-militairen de scholen zouden moeten leiden. De denktank komt met dit plan als reactie op de rellen... van afgelopen zomer in Londen en een aantal andere Britse steden. Correspondent Hieke Jippes in Londen. Hieke, is dit een, een, een grap of moeten we dit serieus nemen? Nee, ik denk dat je het serieus moet nemen... omdat het past in het beleid van deze conservatieve regering om uh, wat meer uh, discipline en kader uh, terug te brengen op de scholen. Gezien het feit dat uh, de vorige uh, regering, de Labour-regering... miljarden heeft geïnvesteerd in wat deze denktank noemt kindergecentreerd onderwijs... waarbij kinderen voor een groot gedeelte zelf bepaalden wat ze leerden... Um, zonder dat dat uiteindelijk tot resultaten uh, leidde. Hmm, dus een gepensioneerde sergeant die schreeuwend voor de klas staat. Dat betekent, uh, uh, ja, dat betekent dus een conservatieve wind die er waait door, uh, door het land. Absoluut, er waait uh, zeker een conservatieve wind in de, in, in, in, de zee, in de zin van conservatief met een uh, kleine C. Men vindt, zeker in het licht van de rellen van de afgelopen tijd, dat er op school weer meer geleerd moet worden wat uh, uh, plichten zijn en niet alleen maar rechten. En de minister van Onderwijs zei gisteren dat er een onweerlegbaar verband bestaat tussen het niet kunnen lezen en schrijven, gebrek aan orde op school, spijbelen van school worden gestuurd en vervolgens misdadig gedrag. En dat zijn uh, uh, resultaten, aantoonbare resultaten van militairen... die nu al in hun vrije tijd een dag in de week met kansloze jongeren werken... en daar spectaculaire resultaten mee behalen. Het is helder. Hieke, je hebt eens in Londen, Dankjewel. Staatssecretaris Knapen stelt nog eens 10 miljoen euro beschikbaar... voor noodhulp aan Somalië. Dat land wordt geteisterd door hongersnood. Het bedrag komt bovenop de al eerder toegezegde hulp voor de regio... van ruim 15 miljoen. Volgens Knapen is Somalië het hart van de crisis in de Hoorn van Afrika... en is hulp hier het hardst nodig. Knapen bracht gisteren een bezoek aan de Somalische hoofdstad Mogadishu. Ging onder meer naar een vluchtelingenkamp. Volgens Knapen is het een dramatische situatie en een race tegen de klok. Fietsers houden geen rekening met mensen die met een stok lopen. Dat zegt het Fonds voor Geleidehonden. Ook automobilisten gaan vaak in de fout. Het is wettelijk verplicht om te stoppen als een blinde of slechtziende... zijn rood-witte stok uitsteekt. Maar de meeste mensen blijken dat niet te weten. Oversteken met zo'n stok is daardoor een hachelijke onderneming... concludeert het fonds na een demonstratie op een drukke plek in Utrecht. Wij steken in ons hele leven op allerlei plaatsen over... waar gewoon helemaal geen zebrapad in de nabijheid is. Dat geldt natuurlijk voor blinden ook... Alleen, zij moeten dat doen op gehoor. Ze kunnen niet met hun ogen zien of de weg vrij is. En dat maakt ze extra kwetsbaar. Het vlees in Nederland moet in 2020 duurzaam zijn geproduceerd. Dat hebben supermarkten, boeren, voederbedrijven en vleesverwerkers afgesproken. In het akkoord staat dat grote veehouderijen niet kunnen worden afgeschaft... omdat de vraag naar vlees gaat stijgen. Die veehouderijen moeten wel zorgvuldiger te werk gaan. Zo moeten ze het welzijn en de gezondheid van het dier centraal stellen. Bijvoorbeeld door zo min mogelijk antibiotica te gebruiken. Volgend jaar komt er een lijst met antibiotica die niet meer mag worden gebruikt. Onder meer omdat ze ook voor mensen worden gebruikt. En verder moet de uitstoot van schadelijke stoffen omlaag. Natuur- en dierenbeschermingsorganisaties die vinden het akkoord te mager... en hebben daarom niet de handtekening gezet. Sport. Spender Tjuran, die Martina, heeft zich bij de wereldkampioenschappen atletiek afgemeld voor de halve finale op de 200 meter. Hij heeft veel last van een lies- en een buikspierblessure. Dus de vraag of hij later in het toernooi nog in actie komt. En die houtkamp, um, afgelopen uur, wie zijn er allemaal wel in actie gekomen? Nou, over Martina gesproken. We hebben al twee van de drie halve finales, want zo werkt dat in atletiek. Uh, drie halve finales. Uh, twee van de drie hebben we gehad. De derde staat nu klaar. Uh, geen verrassingen voor zover. Lemaitre, die hele snelle Fransman, is door. En ook zijn Bolt weer op zijn dooie akkertje liep hij die 200 meter halve finale. En eindigde als uh, eerste in uh, zijn serie. Uh, mooi om te zien. <tiek> Overigens ook mooi om te zien. ...is het kool gestoten. Dat is heel spannend aan het worden. Omdat de Amerikanen, die toch gedood werden... ...de favorieten waren... ...er naar uitziet dat die geen medaille gaan pakken. Want ze staan vierde, vijfde, zevende en achtste. En nog één stoot voor de boeg. Die 800 meter bij de vrouwen hebben we ook nog gehad. Halve finale. Met Kassia en Menja, de Zuid-Afrikaanse... ...in 2009 nog wereldkampioen in Berlijn. Heel veel twijfel over haar geslacht. Ja, het klinkt gek, maar het is echt zo. Elf maanden heeft internationale atletiek federatie erover gedaan... om te concluderen dat ze toch een meisje is. En nu loopt ze en ze liep heel erg goed. Caster Semenja, de grote favoriet in de finale van de 800 meter... bij de vrouwen. De 200 meter halve finales zijn nu achter de rug. Geen echte verrassingen. Bolt natuurlijk de grote favoriet. En die houtkamp bij de WK roeien komt de vrouwen 8 straks in actie... over een kwartiertje met oudgediende Femke Dekker in de boot. Zij vervangt de zieke Roline Repelaan van Driel... Wat mogen wij van die acht verwachten? Ragnar niet mee. Hoor. Nou ja, het is in ieder geval zo dat deze race voor een heel groot gedeelte gaat bepalen... of dit een geslaagd, enigszins nog geslaagd... of een misschien wel straks dramatisch wereldkampioenschap gaat worden. Er is natuurlijk Olympische kwalificatie te verdienen. Daar moet een plekje worden behaald bij de eerste vijf. Maar er zijn ziektes geweest. Er is een virus opgedoken. Het norovirus wordt gezegd. Dat zou de boosdoener zijn. Kijk je naar de klachtenlijst, dan zie je daar Veenhoven, Achterberg, Kingma, Bouw... En slagvrouw De Haan bijstaan. En Rolien Repelaar van Driel is dan vervangen door Femke Dekker die het als tweede vervangster moet gaan doen. Want ook de eerste vervangster, Wianke van Dorp, is geveld... door dat virus schijnt allemaal wel weer wat beter te gaan. Maar de vooruitzichten op die race zijn dus troebel. Ziet er niet goed uit voor de Nederlandse ploeg. Tel dat op bij teleurstellende optreden van de mannen... achter gisteren laatste in de finale. Welplaatsing voor Londen als eerste Nederlandse boot. Tel het op bij de lichte mannen die dinsdag al in actie kwamen... het dramatisch deden. Ja, dan vrees je nu ook met grote vrees. En dan zou dit wel eens een heel slecht wereldkampioenschap kunnen worden... een jaar voor de Olympische Spelen van Londen. De start van de Vrouwenacht zometeen om 13.24 uur hier in Bled in Slovenië. Kom jij verslag van doen in de minuut van half twee? Dankjewel, Ragnar Niemeyer. Verkeersinformatie nu. John Bakker bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag, 9 files, goed voor 40 kilometer. opmerkelijke files onder meer op de A16 naar Rotterdam. Daar staat bij Klopend Riddenkerk 6 kilometer na een ongeluk. en zijn drie rijstroken dicht. En het is vrij druk op de wegen vanuit Utrecht tot de A27 naar Breda. Tussen Lexmond en Gorkum 13 kilometer. En op de A28 naar Amersfoort rijdt het langzaam over 8 kilometer. Tussen het Rijnzweert en Soesterberg. En dat probleem bij de spoorwegen, want tussen Sittard en Nut... daar rijden geen treinen, dat komt door een wisselstoring. En de vertraging is meer dan een uur. Nog een keer de hoofdpunten. Turkije zet Israëlische ambassadeur het land uit... als reactie op het VN-rapport over de flotila naar Gaza. In het Maastad ziekenhuis zijn waarschijnlijk drie mensen... overleden aan de Klebsiella-bacterie. En Wikileaks publiceert geheime nummers van hoogwaardigheidsbekleders... van onder andere de koningin en oud-premier Balkenende. 14 over 1, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Jurgen van den Berg zit alweer klaar voor deel 2 van lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Wanneer is een oorlog officieel beëindigd? Die vraag stellen we omdat het vandaag 66 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog eindigde met de overgave van Japan. Het laatste deel van het radiodagboek van acteur Tigo Gernand. En zullen we dan nu, dankzij een van zijn vrienden, eindelijk de echte Tigo leren kennen? Als ik hier een dag vrij heb wat heel af en toe maar voorkomt, dan, uh, dan vindt hij het heerlijk om uh, boodschap te doen en zijn huis op te ruimen. Na half twee is er de stelling dan: mensen die niet willen inburgeren moeten worden gekort op hun uitkering. De gemeente Den Haag gaat strenger letten op mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Ze worden alle die een bijstandsuitkering ontvangen verplicht om zich in te burgeren en Nederlands te leren praten. Gaan deze maatregelen veel te ver of is het juist een uitstekend plan? Mensen die niet willen inburgeren moeten worden gekort op hun uitkering. Dat is de stelling en we zijn benieuwd of u het erbij eens bent of mee oneens. U kunt dat laten weten door te sms'en naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. Vandaag is het precies 66 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog officieel ten einde kwam door de overgave van Japan. Hoe gaat dat eigenlijk? Het beëindigen van een oorlog. Major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. At 12:30 Paris time today, January 23, 1973. De oorlog, de grootste van alle tijden, de verschrikkelijkste die de historie gekend heeft, is van de aarde gebannen. Het Japanse Keizerrijk is de laatste in de rij der Roofstaten die zieltogend in elkaar is gezakt. En lunch vraagt zich vandaag af wanneer is een oorlog officieel ten einde. Ik praat erover met militair historicus Ben Schoenmaker... Hij is verbonden aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Dag meneer Schoenmaker. Goedemiddag. Hoe kan een oorlog officieel worden beëindigd? Uh, nou, het meest formeel. Uh, in eerste instantie, natuurlijk, met een, uh, met een wapenstilstand over het algemeen. Uh, wat heel duidelijk is, is natuurlijk als een van de landen uh, echt capituleert. Uh, zoals in het geval van Japan aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Maar dan moet er eigenlijk, uh, om het helemaal te beslechten, zeg maar. Uh, Idealiter nog, uh, nog een vredesverdrag volgen. Waarin dan ook alle, uh, zeg maar, geschilpunten die er waren dat die netjes worden opgelost. Nou, dat is bijvoorbeeld in het geval uh, van de Tweede Wereldoorlog... eigenlijk niet, uh, niet gebeurd. Dus daar is wel iets van een, van een overgave moment geweest... maar ja. dat, dat verdrag wat er dan eigenlijk bij hoort, dat hebben ze vergeten. Nee, nou ja, het was heel lastig om uh, zeg maar, die verdragen te sluiten... omdat uh, de bondgenoten, zeg maar, of ik moet eigenlijk zeggen... alweer de voormalige bondgenoten, Sovjet-Unie en Verenigde Staten... Uh -huh. er eigenlijk niet uitkwamen. Uh, dat gold ten opzichte van Japan en dat gold natuurlijk ook... ten opzichte van Duitsland. Hè. Die Duitse deling die we hebben gehad, dat was natuurlijk... Een, een tijdelijk uh, instrument om uh, Duitsland onder de vier bezettingsmachten te verdelen. Maar daarna zou er natuurlijk heel snel, was dat anders het idee... een vredesverdrag moeten volgen waarin weer een nieuwe toekomst voor Duitsland zou ontstaan. Ja. Nou, we weten dat het tot eh, na het einde van de Koude Oorlog heeft geduurd... voordat ja. Duitsland weer eh, één land is geworden. Ja, het heeft nog heel lang geduurd inderdaad. Zijn er eigenlijk nog landen die officieel nog steeds met elkaar in oorlog zijn? Uh, ja, er zijn twee uh, zeg maar, grote voorbeelden in de wereld. In eerste instantie uh, de beide Korea's, Noord- en Zuid-Korea. Ja. Uh, de Korea-oorlog begint in 1950 met een aanval van het noorden op het zuiden. Uh, Amerikanen komen dan te hulp. Uh, die oorlog die eit, eindigt uiteindelijk in een soort van padstelling... en dan besluit men tot een wapenstilstand uh, in 1953... En dan ja, met het idee van, ja, nu moeten er, dus, moet er vredesbesprekingen gaan volgen. Maar die verhoudingen die bleven zo verschrikkelijk gespannen... eigenlijk tot op de dag van vandaag. We hebben ook verleden, verleden jaar bijvoorbeeld weer toch een aantal hele nare incidenten gezien. Mm -hmm. Dat um, ja, er eigenlijk alleen nog maar een soort van hele breekbare wapenstilstand is... al meer dan een halve eeuw. En uh, ja, verder dan dat is men nog niet gekomen. Nee, ik zag laatst André Rieu op TV. Die gaat het geloof ik oplossen tussen de beide Koreas. Uh, door daar een concert te geven, heb ik begrepen. Maar, en u zei, er was nog een tweede voorbeeld. Ja, het Midden-Oosten natuurlijk. Hè. Ja, uh, ja. Uh, Israël heeft natuurlijk een aantal oorlogen gevo gevoerd met zijn buurstaten. Uh, de laatste grote oorlog uh, is in 1973 uh, afgelopen. Met opnieuw een wapenstilstand. Er is vervolgens natuurlijk wel vrede toen gekomen. Uh, via de uh, bekende Camp David-akkoorden met uh, Egypte. Dus een van de spelers, zou je kunnen zeggen, uh, is uit het spel gehaald. Alleen met landen als uh, Syrië, maar ook met Libanon bijvoorbeeld. Uh, verkeert Israël nog steeds officieel. In, uh, in staat van ja, de oorlog. Ja. Het uh, tekenen van zo'n vredesverdrag, hè? hoe gebeurt dat eigenlijk? Ja, dat, dat, dat kan wijzen wijze van spreken met heel veel ceremonie gepaard gaan. Een, een heel grootschalig iets. Hè. Denkt u bijvoorbeeld aan afloop van de Eerste Wereldoorlog... Dat, uh, dat, uh, de vredesconferentie van Versailles. Nou, dat was echt bij wijze van spreken een heel society-evenement. Men, men was ook weken uh, bezig met, met overleggen. en uh, dus, ja, Het werd bijna een toeristische attractie om, om daar de onderhandelaars bezig te zien. Want, want het is voor de verliezende partij natuurlijk wel vernederend. Ja, hoor. dat was zeker ook natuurlijk voor Duitsland... Duitsland werd daar echt, uh, bij wij echt als de partij uh, behandeld die helemaal niet mee mocht praten. Dus er hoort dat uh, er ook wel bij, misschien een beetje, dat de overwinnaar uh, eventjes uh, naar de verliezer uh, uh, Ja, maar soms opstellen. zie je. Het hangt een beetje van het soort oorlog af. Er zijn ook wel oorlogen gevoerd, want wij spreken wat minder op het scherpst van de scheden. Uh, sneden, pardon. En daar zie je dat men, bij wijze van spreken, wel meer hoffelijkheid tegen elkaar betracht. Ook wel in de zin van: ja, mijn vijand uh, van mor van vandaag, kan mijn bondgenoot van ja. morgen moeten zijn. Dus ja, ja je, je kunt er echt niet echt uh, één, ja. één uh, scenario op loslaten, zeg maar. Je ziet heel veel verschillen. Goed, er is een capitulatie, zeg maar, uh, en misschien zelfs dan een, een vredesverdrag wordt gesloten, maar je hebt altijd nog mensen die dat dan niet weten, me, uh, misschien die gewoon doorvechten. Ik bedoel, volgens mij worden er nu nog steeds in Vietnam mensen uit de oerwouden gehaald die, die ja, nog steeds ja, denken ja. dat we in ja, oorlog zijn. Ja, het bekende voorbeeld van de Japanse soldaten, die op die kleine eilandjes in de Stille Zuidzee, ik denk tot in de jaren zeventig, uh, werkelijk ervan overtuigd waren dat uh, de strijd nog steeds gaande was. En uh, ja, die werden er dan gevonden. Moesten ja. even uh, ervan worden overtuigd... dat de wereld inmiddels alweer een stuk verder was. Tegenwoordig zal dat makkelijker zijn met alle nieuwe media... maar dat is ook wel eerder gebeurd, dat, ja, dat er gewoon doorgevochten ja, nou, werd. Ja, er is ook een bekend voorbeeld overigens... van uh, onze eigen koning-stadhouder, Willem III... Uh, dan hebben we het over het jaar 1678. Uh, Dat was een oorlog tegen Frankrijk. En uh, opnieuw heel lang al uh, zeg maar, gingen er vredesbesprekingen waren er gaande in Nijmegen. En uh, op een gegeven moment komt het bericht dat er vrede is gesloten. Maar de koningstadhouder wil van die vrede eigenlijk niks weten. En doet dan net alsof hij die eerste berichten helemaal niet heeft gehoord. En blijft nog uh, vrolijk even doorvechten in de hoop, zeg maar, nog wat landjes... een uh, stukje land van Frankrijk te kunnen terugveroveren. En uh, hij heeft ook altijd ontkend dat hij dat bericht al gehoord heeft. Maar inmiddels is wel duidelijk dat hij even gedaan heeft alsof ja. zijn neus bloedde. Het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat het land zichzelf al als winnaar uitroept. Terwijl, dat, terwijl de strijd nog lang niet beslist is. Een mooi voorbeeld president Bush natuurlijk met zijn... Mission accomplished. Ja. Uh, speech die hij hield in 2003. Het ging over de oorlog met Irak. Ja, ja Kijk, je, je kunt natuurlijk eenzijdig de overwinning verklaren, maar dan moet zeg maar de vijand moet dan meewerken. En in dit geval was het natuurlijk zo dat Bush het uitriep op het moment dat de zeg maar het de, de conventionele, de reguliere strijdkrachten... het echte Irakeese leger natuurlijk wel verslagen was. Alleen, ja, daarmee heb je niet onmiddellijk vrede in een land. Want je gaat zo'n land dan bezetten. En dan is natuurlijk wel de vraag van wat doet de bevolking? En we hebben dus gezien uh, in Irak... en daar zijn in het, in, het, in het vroeger ook wel voorgekomen... dat er dan eigenlijk een heel ander soort conflict ontstaat. Namelijk veel meer een opstand of een burgeroorlog... Uh, waarbij, men, uh, waarbij de bevolking dus in opstand komt tegen de bezettende macht. En in het geval van Irak zie je dus ook dat uh, bepaalde stammen... en bepaalde uh, etnische groepen... Religieuze groeperingen het moment eigenlijk hebben aangegrepen om uh, elkaar te lijf te gaan. Ja. Nou, u zei het al burgeroorlog, want dat is natuurlijk nog weer een ander fenomeen. Uh, op dit moment in Libië, uh, als we daar dan naar kijken. Uh, ja, het idee is nu toch, uh, bij veel mensen van die, die opstandelingen, hebben eigenlijk de strijd wel gewonnen. Maar kan je dat eigenlijk nu al vaststellen? Nou ja, de strijd gaat nog steeds door. Dus wat dat betreft uh, kun je nog niet zeggen dat het conflict is, is afgelopen. Het lastige van burgeroorlogen is natuurlijk over het algemeen... ze worden niet formeel hè, verklaard, maar zo te zeggen. En ze worden ook eigenlijk nooit formeel uh, beëindigd. In die zin, er komt niet echt een officiële capitulatie of een officieel vredesverdrag. Dat is veel meer zeg maar, wat zich tussen staten afspeelt. En vandaar ook dat het soms heel lastig is om te zeggen: van ja, wanneer is een burgeroorlog nou precies begonnen? Uh, met, welk, met welke gebeurtenis? Uh, en, en wanneer kun je ze nou echt voor beëindigd verklaren? Want zo'n situatie als in Libië nu, uh, hoe lang kan dat dan nog wel duren voordat dat echt. Nou ja, eigenlijk duidelijk is wat, wat, hoe, de, hoe de verhoudingen liggen. Ja, dat, dat, dat is echt koffiedik kijken. Uh, kijk, het is, de kans is natuurlijk wel groot dat zeg maar, de, de Gaddafi-clan... Uh, echt nu wel zo ongeveer verslagen is. Maar ja, wat zich dan gaat afspelen, uh, dat, dat, dat weet je gewoon niet. Of daar een stabiel uh, bewind gaat komen... Uh, die er ook voor kan zorgen dat... Uh, ja, zeg maar dat, orde, dat de orde en rust komt te heersen. En dat het regime ook een soort geweldsmonopolie gaat krijgen. Ja, dat, dat, dat, dat, dat is niemand die dat weet, zeg maar. Nog even een gekke vraag op het eind. Hè? Is het nodig om oorlog te voeren? Um, hoe, ja, dat is een bijna filosofische vraag natuurlijk. Ik, ik zou bijna willen zeggen als in naar het verleden te kijkende... Uh, Helaas wel soms. En ik denk ook dat de Tweede Wereldoorlog, uh, die uh, ook Nederland heeft verlost van het juk van de nazi's... Uh, toch een voorbeeld is van een, van een strijd die je uh, zonder meer als rechtvaardig kan noemen. Ja, ja Maar liever toch maar niet misschien. N nee, het is natuurlijk... Uh, een... Kijk, in het verleden werd daar in die zin wat makkelijker over gedacht... dat oorlog eigenlijk uh, als de normaalste zaak van de wereld uh, werd gezien. Uh, ja, Tegenwoordig zijn we toch wel van overtuigd dat het een uiterste middel is... Ja. Dank voor uw uitleg. We stonden even stil dus bij uh, de dag van vandaag. Precies 66 jaar geleden werd de Tweede Wereldoorlog beëindigd... door de overgave van Japan. en We zijn aardig bijgepraat door militair historicus Ben Schoenmaker. Het Radio Dagboek. Deze week met... Tigo Gernand. Ik ga deze week in première met de club... Tigo neemt ons mee naar het kantoor van het productiebedrijfje... aan het Rokin in Amsterdam, wat hij sinds een half jaar met een paar vrienden heeft. Maar voordat hij daar naartoe gaat, zijn we nog even bij hem thuis... waar de veelkleurige schilderijen direct in het oog springen. Schilderijen, dat maak ik zelf. Ja, daar hangen schilderijen. Die, die, ik heb er beneden nog dertig staan. Nee, dat, je ziet daar in de hoek een ezel staan. Daar sta ik s'nachts op de op te werken. En dat, dat wordt langzaam zo'n werk. Ja, dat is, uh, dat is een paar maanden werk. Dat is, dat mensen, sommige mensen vinden het heel mooi. Sommige mensen vinden het niet mooi. Je ziet er heel veel voor. Het is een beetje Jackson Pollock-achtig, hè? En ja, dit is gewoon geest loslaten op een doek. En dat gaat langzaam, wordt dat steeds kleiner. Het zijn nu grote vlekken. Het wordt langzaam steeds kleiner, kleiner. Waardoor je er helemaal figuren in gaat zien. Dat is een zelfportret. Dat zie je nu niet. Maar dan moet je wat langer kijken. en Dan komen we het allemaal naar je toe. <laughs> Doe dat echt om, om het te verwerken. En als ik klaar ben, dan zet ik ze weg. Dus het is niet echt voor mij om dan te gaan verkopen of zo. We zijn bij Case Cinema. Bij het bedrijf van uh, Joris Hoebe, Tim Murk en Tico uh, Soet Case Cinema is een, uh, het is een stichting. Het is geen stichting. Het was toch een stichting geworden? Op, op papier is Soetcase Cinema gewoon een uh, bv. Een bv wel. Oké, okay. nou, dan laten we dat gewoon zo. Uh, we het gaat, om, gaat ons om de, om de inhoud. Uh, nee, wij, willen, wij zijn een, een, een soort um, um, een verzamel. Ja, alle makers, het is een nieuw platform om, om dingen te maken en te creëren. En te... Dat is juist de truc dat we alles willen laten kruisbestuiven. En um, We zaten hier dus bijvoorbeeld gisteren met, of eergisteren met een groep waar filosofen, schrijvers, kamermannen. Die gewoon aan het begin van een project al betrokken zijn in het ontwikkelen. En daar word ik, ik ben natuurlijk gewoon acteur van de origine... Daar word ik echt uh, dolgelukkig van. Dat heb ik eigenlijk... nog nooit meegemaakt. Dat is uit de basis waar we, waar we alles op willen gaan laten rollen. Weet je dat? Dat Tiro heel erg verzorgd is en proper en altijd alles schoonmaakt. Ik heb net de computer van Tim schoongemaakt. Dat is namelijk nou heel bijzonder. Ja. Dat is echt absurd schoon. Als hij een keer een dag vrij heeft wat heel af en toe maar voorkomt... dan, uh, dan vindt hij het heerlijk om uh, boodschap te doen en zijn huis op te ruimen. Stim, dit is hem. Um, nu ben ik alweer mijn hele image kwijt. Ja, maar het is goed al. dat mensen deze kant van ik. Thanks man. Rock on, ik ben stoer en. Oh, mijn huis is een zootje, joh. <laughs> oh, laat ik weer wat vallen. Nou, hé, stom mijn telefoon, hey. oh. Nou, nah, ik ben er weer. <laughs> Ja, film is voor mij. Ik, ben, ik voel me het lekkers op film en televisie. Ik, ik, ik beweeg als een vis in het water. Ja, ik ben een filmmens. Ik ben opgegroeid op de filmset. Um, ik ben begonnen met opera, hoor. En met, in de naam van de maan. Mijn jeugdopera was van Annie M. En Tjèchof. En ik heb wel, Ik was Sopraantje, dus ik kon lekker hoog. Um, maar ik heb me gek genoeg altijd lekkers gevoeld op een filmset. Die lampen. en Het is een soort eiland in, in het echte leven. Dus ja, het ont, het, ik voel me heel veilig als ik, als ik niet mezelf ben. Want als ik iemand anders speel, dan hoef ik helemaal niet met Tycho bezig te zijn. Dus wat voor stress die heeft of wat voor afspraken die had of welke ruzie of welke liefde of wat moest hij ook weer bellen, is hij helemaal niet. Daarnaast ook als ik verliefd ben, vind ik het weer heerlijk om te zwelgen in het zijn. Dus maar ik heb nu geen liefde en dan is mijn eerste liefde toch echt spelen. En dat mag dan ook, want er is niemand die me tegenhoudt. Mijn moeder af en toe die zegt, Tieg ben je er nog? Maar dat is een sms'je of een belletje of ik ga even langs. En dan kan ik weer in die oele, in die gekheid door. Maar als ik een liefde heb, dan ga ik weer daar helemaal in op. En dan ga ik ook op in mijn werk, maar dat, dat blijft iets bij mij. Ik leef met de dag. Dus nee, ik kan niet, ik kan niet afremmen. En ik, kan niet, ik weet ook niet of ik ooit anders wil. Maar ik ben, ik ben wie ik ben en ik kan ontzettend goed lief hebben. Maar ik hou ontzettend van mijn vak en ik ben een beetje gek. Ja. Maar dat is inherent aan mij, van er Gernot. Mooie kerel, we leren hem deze week beter kennen. Tigo Gernand in zijn Radiodagboek. Dat werd gemaakt door Maarten Bleumers. Alle afleveringen zijn terug te luisteren via lunch.ncv.nl/slash radiodagboek. En volgende week kunt u de hele week luisteren naar het Radiodagboek van zanger Maarten van Roosendaal. Zometeen de stelling in stand.nl. Mensen die niet willen inburgeren moeten worden gekort op hun uitkering. We zijn benieuwd naar uw eens of oneens. Eerst eens hier nu Mark Visser. Radio 1 Het NOS-journaal. Van de besmette mensen die in het ziekenhuis in Rotterdam zijn overleden... zijn er drie hoogstwaarschijnlijk overleden aan de Klebsiella-bacterie. Blijkt uit een onderzoek. Bij 14 patiënten is hoogst onwaarschijnlijk dat de bacterie de directe doosoorzaak is. En bij 10 andere patiënten valt het niet vast te stellen. Die waren zo ernstig ziek dat ze hoe dan ook waren overleden.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 Volgens Knapen is Somalië het hart van de crisis in de Hoorn van Afrika... en is hulp hier het hardst nodig. En in Bled in Slovenië er zijn de wereldkampioenschappen roeien aan de gang. De vrouwen van de Holland 8 die zijn bezig met de finale. Ragnar Niemeyer, op welke plek liggen ze? Ze liggen momenteel op de derde positie en dat is zeker niet verkeerd. Een hele snelle start van de Nederlandse boot die zich richting het 1500 meterpunt in deze race aan het bevinden is. Door daarna nog 500 meter tot aan de finish. Snelle start van de Nederlandse boot geteisterd dus door dat Norovirus. En dan denk je na die start is dat wel verstandig om er zo snel van door te gaan? Nederland momenteel tweede in de race. Canada te sterk nog voor Nederland bij de laatste wereldbekerwedstrijd in Zwitserland. In Luzern bij de roodse regatta. Die ploeg ligt aan de leiding. En de sterke Amerikanen toch vallen tot nu toe tegen. Want liggen vijfde in deze finale. En dat had ook van tevoren eigenlijk niemand verwacht. Want zelfs de Verenigde Staten sterk in Luzern. De laatste test voor dit wereldkampioenschap met een B-boot. En nu met de A-ploeg gaat het niet goed met de Amerikanen. Nederland moet bij de eerste vijf eindigen voor een Olympisch ticket. Dat mag normaal gesproken geen probleem zijn. Nederland wel teruggezakt naar de vierde positie in deze race. Die inmiddels wel wordt aangevoerd door de Verenigde Staten. Want de verschillen in deze race zijn klein. Laat dat duidelijk zijn. Nederland in de buitenste baan, in baan zes op vlak water. De mannen in de acht, laatste gisteren in de finale. Wel naar Londen, klaagden nog over de conditie van het water. golven. En daar kon de ploeg niet mee omgaan. Er zou op techniek getraind moeten worden. Maar dit ziet er allemaal goed uit bij Nederland. En het gaat dan natuurlijk met name zeker gezien de voorgeschiedenis om het eindigen bij de eerste vijfde. moet Nederland het verschil niet te ver laten oplopen natuurlijk. Want dat was na 1500 meter een seconde of uh, ja, zeventiende van een seconde. Nederland heeft het momenteel lastig en is wel aan het terugzakken in het veld in de laatste fase van de wedstrijd. Het gaat af op de finish. De achten bij de vrouwen op de vrijdag. Dat heeft ermee te maken dat er een nieuwe opzet is bij de WK roeien En Nederland ligt momenteel op die vijfde positie. De leiding in de wedstrijd is in handen van... Uh... De ploeg uit Canada die gaat richting de finish. Het verschil met de Amerikanen is niet zo groot. Maar Nederland gaat in ieder geval die vijfde plek binnenslepen. Want het verschil met China is levensgroot. Zeker een bootlengte. De Chinezen in baan 1, de Nederlanders in baan 6. Daar is de finish van Canada dat er met de overwinning vandoor gaat. en Nederland dan uiteindelijk als vijfde over de streep. Dat betekent dat de vrouwen zich kunnen gaan melden voor de Spelen van Londen. Nadat nou, dus de mannenacht eerder al kwalificatie wist af te dwingen. In de boot Femke Dekker zei erbij. En uh, opvallend was dat. Want ze viel eerder af. Had mentale, fysieke problemen. Kon het niet opbrengen. En Rolien Repelaar van Driel, die er niet bij was uh, vandaag. Toch de sterkste op de ergometer. Waar je de kracht meet. en Femke Dekker had de minste scores. Het brengt Nederland uiteindelijk in die wat vernieuwde bezetting. Met die halve... Uh, Halve kracht die de boot vandaag had, tot aan de vijfde plaats. Precies genoeg om naar Londen te gaan. Aan de andere kant, ja, van tevoren is deze Nederlandse boot goed voor medailles voor stunswinnaar van de wereldbeker. En dat zat er dus duidelijk vandaag hier in Slovenië niet in. Ragnar, Ragnar, niet Dankjewel. Het was zover de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de anwb Verkeersinformatie met 14 files... bij elkaar opgeteld bijna 50 kilometer. Bijzonderheden onder meer op de A16 vanuit Breda uh, Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Knoopend Ridderkerk. Er is maar één reis ook open en er staat inmiddels een file van 7 kilometer vanaf Dordrecht Centrum. En ook vrij al op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Een 5 kilometer langzaam rijden tussen Knoopend Reis en de Afrit Den Dolder. Er zijn problemen bij de spoorwegen, want tussen Sittard en Nut rijden geen treinen. Dat komt allemaal door een wisselstoring en de vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl. Jurgen van den Berg. Vrijwillig inburger en anders krijg je een lagere uitkering. Met die maatregel dwingen Haagse wethouders allochtonen... met een uitkering om Nederlands te leren en in te burgeren. Ook al hebben ze de Nederlandse nationaliteit... en wonen ze vaak al jaren in de stad... Is het een goede zaak dat de politiek op deze manier mensen dwingt weer aan het werk te gaan... en mee te doen in de maatschappij? Of gaan politici veel te ver met deze maatregel? Ik praat erover met gemeenteraadslid David Rietveld. Hij zit voor GroenLinks in de gemeenteraad van Den Haag. Dag meneer Rietveld. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin van Standpunt.nl. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze. Een financiële prikkel is de beste prikkel. Is, oh, uh, uh, nee. Verplicht en vrijwillig zijn twee moeilijk uit elkaar te houden begrippen. Nee. Deze maatregel is asociaal. Ja. Goed, Nou, we zijn ook benieuwd naar de mening van u als luisteraar natuurlijk. De stelling luidt als volgt. Mensen die niet willen inburgeren moeten worden gekort op hun uitkering. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms staat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. Dus 0800-1101 is helemaal gratis. Uh, u kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En twitteren is ook een mogelijkheid, eens of oneens. We doen dat dan met hekje standpunt. Dan komt het hier allemaal bij elkaar gaan, we het allemaal plus en min En dan komen we uiteindelijk tot een soort eindstand, uh, zo tegen twee uur. Um, eerst maar eens even naar de stelling, meneer Rietveld. Want ik uh, denk dat ik wel weet wat u daarop gaat zeggen. Mensen die niet willen inburgeren, moeten worden gekort op een uitkering. Eens of oneens? Oneens, als dat leidt tot, uh, tot de bizarre toestanden die we nu in Den Haag meemaken. Schets die eens dan. Wat gebeurt er allemaal? Ja, wat ik heb begrepen is dat uh, er, is een, er is een kaartenbak opengetrokken. Er zijn 3000 mensen uh, die zijn of die worden aangeschreven, die worden uitgenodigd. Uh, de, wat, wat je al zei in de inleiding, de, de meeste mensen die wonen al tientallen jaren in Nederland. Dus die denken nou, ik ga er naartoe en dan maak ik duidelijk dat dit voor mij niet nodig is. Die komen echter in een situatie waarin ze een toets uh, moeten afnemen, uh, direct na die toets. Dan krijgen ze twee formulieren voorgelegd en wordt er gezegd, uh, je moet ze ondertekenen. Als je dat niet doet, wordt je gekort op je, uh, op je uitkering. Wat staat er op die formulieren? Uh, dat is één uh, overeenkomst voor vrijwillige inburgering. Dat is natuurlijk vrij cynisch als je dan gedwongen wordt om die te ondertekenen. En het andere is een uh, overeenkomst voor een taalkursus. Ja. Dus je moet die, die overeenkomst tekenen, die vrijwillige overeenkomst moet je tekenen. Ja. Um, en als je ja, dat niet is, doet, dan word je gekort op je uitkering. Ja, en wat ik heb begrepen is dat er ook mensen zijn... die nou, in ieder geval zo goed ingeburgerd zijn... dat ze zeggen, nou, ik teken nooit iets voordat ik het goed heb gelezen. Ja. Dus kan ik het meenemen naar huis en mag ik morgen terugkomen? Uh, nee, is dan de boodschap uh, wat ik heb begrepen. Uh, als je hier de deur uitloopt zonder dat je dit getekend hebt... dan, uh, dan gaan we je gewoon kort op je uitkering. Ja. Maar u zei, die mensen moeten ook een toets doen eerst. En dan krijgen ze die formulieren pas. Dus als, ze, als die toets met goed gevolg door, doorlopen... dan is er niks aan de hand, toch, lijkt me? Ja, nou ja, het is een taaltoets. en die meet niet. Uh, het is geen examen. Het is een taaltoets die meet op welk taalniveau je zit. En vervolgens wordt er een aanbod gedaan... om naar een hoger taalniveau te komen. Nou, kun je je voorstellen dat uh, niet iedereen op het hoogste taalniveau zit. Dus dat er altijd wel iets, uh, iets bij te spijken is. In die zin is daar, daar is natuurlijk ook niks mis mee... dat je mensen de kans geeft om, uh, um, om zich nog verder te ontwikkelen. Het punt is wel dat het nu gaat in het kader van de inburgering. Um, uh, en, en dat er een groep is aangeschreven... Uh, die uh, gewoon vrijgesteld is van arbeidsverplichtingen. Dat maakt het verhaal natuurlijk nog, nog gekker. Want wat zijn het over het algemeen dan voor mensen... Nou, wat ik heb begrepen is een, uh, dat het een hele, hele diverse groep uh, van mensen... Uh, die, uh, die een WWB-uitkering heeft. Uh, die om verschillende redenen is vrijgesteld van arbeidsverplichtingen. Dat kunnen medische redenen zijn. Maar dat, kunnen ook, uh, dat kan ook te maken hebben met, met de zorg voor kinderen bijvoorbeeld. Uh, uh, dus die zijn niet verplicht om te gaan werken. Uh, maar goed, uh, de druk is natuurlijk hoog om voor om, om, om wethouder Noorder om te laten zien dat hij uh, veel mensen uh, de, uh, een inburgingscursus laat doen. Want daar kan hij goede sier mee maken. Uh, en ik, ik, ja, ik, ik heb toch een beetje het vermoeden... dat op deze manier geprobeerd wordt die, die getallen ja. omhoog te krijgen. Maar uw bezwaar is dus dat het onder het kopje van inburger gaat. Want kijk, als je tegen iemand zegt... ook al is die, ik noem maar wat, vijf jaar geleden is een keer uh, ergens voor afgekeurd. Je kan toch altijd weer kijken of iemand toch nog iets, uh, iets kan doen in, in, in, in het uh, arbeidsproces? Ja. ja, daar ben ik het helemaal mee eens natuurlijk. Dus en daar en bent al... u het wel mee eens? Het gaat erom dat ja. de, de, deze mensen worden nu onder het kopje inburger worden. Moeten, moeten ze allemaal dingen verplicht doen? Ja, even, even recht, die mensen worden elk jaar gewoon... Gekeurd. Dus het is, het is niet zo dat, dat, dat, er, dat ze uh, lagen weg te stoffen. Dat was Op zich zijn mensen, het uh, mo moet de gemeente wel goed op de hoogte zijn van die situatie. En dan breekt het, dan vraag ik me af, is nou, een, stel je bent afgekeurd op medische gronden, uh, als je dan die inburgingscursus hebt gedaan, is dan de oorzaak van de van de, uh, van de van de van de reden dat je niet kunt werken, die is daar niet mee weggenomen. Mm. Dus dat, dat, dat is, vind ik, vind ik bizarre ja. toestand. En je zou, als je mensen echt aan het werk wil krijgen... dan moet je ze dus van geval tot geval bekijken. En dan vraag ik me af of in dit geval een inburgeringscursus... Uh, wat voor veel mensen gewoon ook als een schoffering wordt, uh, wordt ervaren... of dat nou de beste methode is om ze gemotiveerd te krijgen. Als een schoffering wordt ervaren omdat die mensen hier al soms tientallen jaren zijn. Ja. ja. Nou zegt wethouder Noorder... Uh, ja, uh, hij zegt wij benaderen eigenlijk alleen maar mensen... die een achterstand hebben in taal en inburgering... Uh, die dus ook daardoor een flinke belemmering hebben om aan het werk te gaan. Ja kijk, ook, ook daar ben ik, op dat concept daar ben ik niet tegen. Maar dan moet ik wel constateren dat er in Den Haag 70.000 uh, lage letterden zijn. En dat er nu wel een hele specifieke groep wordt uitgepakt. En dat die onder dwang wordt, nou ja goed, dat die onder dwang zo'n cursus wordt uh, opgedrongen. U, u bedoelt eigenlijk, als ik naar Gerso kijk, dan hoor ik soms ook taalwoorden voorbij komen van Haagenezen die ik ook totaal niet kan volgen. Ja, maar dat is zo. Als je, als je een paar weken in Den Haag woont, dan, dan, dan pik je dat zo. Oké, oh, oké. Okay, okay. Dus dan, dan zou ik daarmee ingeburgerd moeten worden, ja, misschien ja, in Den Haag. Nee, ja. ja, Maar u bedoelt maar te zeggen van de groep uh, die laaggeletterd uh, is, is veel groter. Dus dan zou je dat weer voor, voor iedereen uh, van, van, van toepassing moeten laten zijn? Ja. En kijk, wat nu gebeurt, dat is een beetje mijn idee... dat je met, met dwang en boete wordt er geprobeerd uh, om, om streefcijfers en indicatoren uh, te halen. Maar als je alleen maar ingaat zetten op dwang en boete... dan verlies je uh, de mensen gewoon uit het oog. En, en daar is volgens mij niemand bij gebaat. Hmm. Als het nou waar is he, wat, wat Norden zegt... Uh, dat hij dus alleen maar mensen benadert die inderdaad een achterstand hebben in taal... die dus gewoon Nederlands Nederlandse taal niet spreken... en ook al toch al heel veel jaren hier zijn... Ja, daar is toch op zich ook wel iets voor te zeggen. Ik bedoel, als je in, in, in het Nederland van 2011 leeft... dan mag je toch op zijn minst Nederlands spreken, lijkt me. Ja, nou, dat is dus... Dat is dus, dat is dus ik heb er een hele set vragen opgesteld. Die ga ik vanmiddag indienen. Dat zijn er 24, waarin ik echt het naadje van de kous wil weten. Hoe gaat het nou precies? Hoe, zijn, hoe is nou die selectie tot stand gekomen? Want die eerste selectie, die uitnodiging... Uh, die is niet gemaakt op basis van, van uh, kennis uh, over een taalniveau. Want dat krijg je pas als je, uh, als je dan verschijnt en die toets hebt afgenomen. Dus hoe is nou die selectie tot stand gekomen? Uh, voldoet die groep eigenlijk wel aan de criteria voor vrijwillige inburgeraars? En waarom, um, uh, als je mensen vrijwillig wil laten inburgeren... waarom, waarom dit eigenlijk zegt wethouder Noorden van ze zijn er toe verplicht waarom ga je ze dan op zo'n rare manier dwingen... om een, om een overeenkomst voor vrijwillige inburgering te tekenen? Dat, ja. is toch, dat, dat zit mij niet lekker in ieder nee. geval. Goed, daar wilt u alles van weten. Maar goed, tegelijkertijd is, is dat het probleem van mensen die nu thuis zitten... misschien best iets kunnen doen. Ja. Mensen die niet goed genoeg Nederlands spreken. Dus hoe wil GroenLinks dat dan... Die zaak oplossen. Ja, er zijn allerlei initiatieven. En het wrange is ook wel dat een, een, een flink deel van, van deze groep, uh, naar nou, ik heb begrepen, ook gewoon al actief is in de buurt. We hebben hier ook uh, een initiatief dat heet Taal in de Buurt. Dat is veel uh, laagdrempeliger. Uh, uh, uh, en dat, heeft veel, dat is bij mensen dicht in de buurt. Um, uh, daar is ook uh, kinderopvang bijvoorbeeld. En op die manier zijn mensen veel eerder geneigd om daaraan uh, mee te werken. En dan leer je niet alleen de taal, maar leer je ook je buurtgenoten uh, kennen. Um, en dan kun je samen een stap vooruit zetten. Hmm. Dat is volgens mij een veel betere methode. Kijk, want ik denk dat Noorder ook denkt van ja, luister, wij betalen die bijstand als gemeente. Dan mogen we daar ook wat voor terug verwachten. Ja, maar dat, ja dat is, maar dat is logisch. Maar, en, en daarom is het ook zo... Uh, kijk, die, die mensen worden uh, gekeurd door een onafhankelijke arts. En die zegt... Ja, deze mensen zijn vrijgesteld van arbeidsverplichtingen. Dus ja, en het bijstand is natuurlijk wel het allerlaagste niveau in Nederland. Dat is wel het, het laatste vangnet wat je hebt. Hè? Het is niet zo... Uh, uh, tenminste, ik ken maar heel weinig mensen die zeggen. Nou, ik, ik kies er hiervoor. Uh, uh, ik, ik zit wel goed hier. Uh, maar als je op een gegeven moment door omstandigheden niet uit die situatie kunt komen, dan vind ik dat je als gemeente inderdaad uh, uh, uh, de plicht hebt om, om mensen toch uh, ja. dingen aan te bieden. Maar als, als je niet uit die situatie kan komen, omdat je niet de taal spreekt, bijvoorbeeld, of niet genoeg bent ingebeuren, dan, dan heeft hij toch een punt. Ja, maar dan zit je volgens mij al veel sneller... in de categorie van verplichte inburgeraars. En daar is ook helemaal geen discussie over. Ook niet in de Haagse gemeenteraad. Van de, als je verplicht bent om in te burgeren, om de hmm. taal te leren... nou ja, natuurlijk, dan moet je dat gewoon ja, doen. Ja. Maar hier wordt inburgering ingezet als reïntegratie-instrument... Ja, ja. Uh, uh, met, uh, waarvan de, nou ja, de uitkomst ongewiss is. Ja. Want... Ik begrijp trouwens dat het in uh, allerlei andere gemeenten al gebeurt. Hè? Uh, iemand op onze website reageert hier. Gelukkig hoeft deze discussie niet beperkt te blijven ja. tot loos geborrelpraat in de, in de ruimte. Want de gemeente Utrecht wilde twee jaar geleden al precies hetzelfde doen. Uh, dus kan nu makkelijk even worden gekeken hoe het daar werkt en of de bedenkelijke juridische onderbouwing toetsing door de rechter heeft doorstaan. Hebt u daar gekeken? Nu toe? Nee, nou, ik heb wel op de website gekeken, zag ik deze reactie ook. Dat, dat was inderdaad uh, nieuw voor me, want ik heb nu actie ondernomen... op grond van een groep Hagenaars die uh, bij mij is uh, gekomen met, uh, met, met klachten. Ik vond het een interessante reactie, ga ik zeker achteraan. Uh, wat ik ook... Uh, uh, ja, ook Op ook die web, de website stonden ook een aantal reacties waarvan ik dacht, ja... Uh, daar zit ook wel wat in. Eentje raakte wel de kern volgens mij. Iemand die zei, inburgingscursus alleen... zal uh, helaas in veel gevallen niet voldoende zijn om aan het werk te komen. En daar slaat die uh, meneer of mevrouw de Spijker op zijn kop... Uh, dat is precies wat nu gebeurt. En daar, daar heb ik dus wel moeite ja. mee. En u hebt het nog niet uitgezocht, want ik begrijp dat in het AD vandaag een advocaat er stond die zegt. Uh, ja, ik vind het beschamend wat de gemeente Den Haag ja. doet. Uh, Misbruik bevoegdheden. En zij denkt ook dat de maatregel uh, intimiderend is en, en dat het misschien wel juridisch helemaal niet haalbaar is. Ja, dat, dat heb, ik, heb ik ook gelezen. Ik heb geprobeerd contact te zoeken, dat is nog niet gelukt. Uh, ik ben zelf geen jurist, uh, zij wel. Uh, dus ja, ik, ik ga ervan uit dat, uh, ja. dat zij weet waar ze het over heeft. Ja, goed. Nou, u hebt een serie vragen opgesteld die u wilt u in ieder geval stellen. Uh, we gaan eens kijken wat onze luisteraars vinden. Zet uh, uw schrap, zou ik willen zeggen. Ja, is... uh, Want als ik nu even naar het percentage kijk op onze site... dan zijn er toch wel heel veel mensen het er gewoon mee eens. Uh, mensen die niet willen inburgeren moeten worden gekort op hun uitkering. 89% zegt daarop eens. Mm. Voorlopig 11% zegt oneens. En er is door bijna 1200 uh, mensen gestemd. We gaan naar onze luisteraars. Ik kom zo bij u terug, meneer Rietveld. Oké. Okay. Stam.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag. Dag mevrouw. Ik spreek met mevrouw van Bokhoven. Ik zou het ook graag door willen trekken naar de Oost-Europeanen... die op het ogenblik naar Nederland komen. Die hoeven ook niet in te burgeren. Die hoeven ook niet de taal te spreken. En ja, die, die mogen hier werken en wonen. En hebben rechten. En, maar die hoeven ook de taal niet te spreken. Nee, maar u, dus vindt het, u vindt die maatregelen een ook... goed idee van de gemeente? Ja, nou, op zich wel, want er zal dwang moeten zijn. Maar dan moet het ook doorgetrokken worden naar, naar uh, andere Europeanen die hier ja. komen werken. Ik heb daar in 2007, heb ik uh, minister Donnen uh, uh, voorbereid... Bereikt. En, en, en die zegt, nou ja, dat, dat hoeft niet, want dat staat niet ja. in de verdragen. We mogen niet de spelregels tussentijds aanpassen, natuurlijk. Nee. Nu ineens tegen de Polen zeggen, ja, dan moet je ook mijn Nederlands leren spreken. Ja, maar dat, dat, kijk, en zeker op de werkvloer is dat ook hartstikke gevaarlijk. Mijn partner, die is tot drie keer toe, in veertien in, in dagen tijd, is die in Loodsen terechtgekomen. Dat is een paar jaar geleden, hè? ik heb het over 2007. Mm -hmm. waar, waar de voertaal Pools was, omdat er allemaal Polen werkten. Ja. Ja. En daar waar je als Nederlander dan niet meer terecht kan. Nee. En dat vind ik heel schandalig. Duidelijk, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Heel ja, goedemiddag Jurgen. Ik ben een gepensioneerde Nederlandse staatsburger. Op mijn oude moet gekort worden. om het stukken profiteurs moeten betaald worden. Mijn vraag is simpel genoeg. Als iemand niet eens wil inburgeren, wat doet hij hier dan? Kijk, ik begrijp uw gast, meneer van de GroenLinks. die zijn zelf in staat. om uh, vriendjes in de buitenland subsidies te bezorgen. Maar ik bedoel, wat doet men hier als je niet wil inburgeren? Waarom? En moet hij, ik word gekort, hè? Als staatsburger. En die mensen die willen niet eens inburgeren. Wat doen ze? De simpele vraag. Ja. Wat doen ze? Maar u, u legt uw verantwoordelijkheid dus inderdaad bij die mensen. Die uh, in die situatie zitten. U zegt van als je hier wil zijn, dan moet je toch ook jezelf je best doen. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ja. wat doe je hier dan? Maar als ze dat niet doen, is het dan, uh, we... is, is nee? het dan terecht dat de gemeente hun achter de broek zit? Oh, terecht. Ze moeten niet verkort worden, ze moeten helemaal niks meer krijgen. Wegwezen. Ja, ja, ja oké. Okay. Nou, duidelijk. U bent het dus eens met de wethouder. Uh, dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Chomp. Even het volgende. Het hele verhaal ligt volgens mij wat genuanceerd. Uh, ik heb vanmorgen op één ook de wethouder gehoord. En het is in principe niet eens een inburgeringscursus, uh, Het gaat gewoon voor uh, alle mensen, dus autochtone en allochtone mensen, ja. die qua taal op een bepaald uh, niveau zitten. En ja. die test die ze gedaan hebben, uh, loopt op uh, niveau uh, 7 van, van, van de lagere school. En dan blijkt dat mensen daar gewoon onder zitten. Ja. Nou, en dan vind ik het terecht. U zegt het zijn eigenlijk alle laaggeletterden uh, die, uh, die hiervoor in, in aanmerking. Ja, zo heeft de wethouder het morgen op de ja. radio ook geteld. Ja. Hij heeft het helemaal niet gehad over alle tonen. Hij heeft gewoon over alle laag geletterd gehad. Met uitzondering van natuurlijk mensen met een geestelijke beperking. Ja. Oké, okay, nou ja goed. Ik heb het net ook aan de man van GroenLinks voorgelegd inderdaad. De, de, ook de commentaren van, uh, van de wethouder. Ja. En uh, hij is het aan het uitzoeken allemaal. Uh, nog even terug naar, van, want uh, alle laaggeletterden. Dus nou, dan maken we dus geen onderscheid hoe iemand eruit ziet en zo. En vindt u het dan nog steeds een goed idee? Ik vind het want uh, je moet je eigenlijk voorstellen, als je op een gegeven moment, al is het zoals hij ook zei, en dan, dat vond ik eigenlijk een hele scherpe. Al zit je bij wijze van spreken in de schoonmaakbranche en je kunt uh, nog niet eens een rapportage schrijven van wat je gedaan hebt. die dag om, een, uh, om het aan je collega's door te geven, ja, dan, dan heb ik zoiets van: jongens, ja, jongens, toch maar even de dagen dat je nu thuis zit, uh, terug de, de basisschool ja. gaan doen. En laten we het daar dan maar even ja. op houden. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo, dat is uh, Chris hier uit Utrecht. Uh, Inburgerscurs die uh, die moeten eigenlijk totaal worden afgeschaft. De overheid wil ons doen laten geloven dat die taal zo verschrikkelijk belangrijk is. En dat doen ze eigenlijk alleen maar vanwege het electoraat. Dat zie je ook overigens nu ook wel uit jullie cijfers. Uh, waarom moeten ze worden afgeschaft? Simpelweg omdat taal eigenlijk veel en veel minder essentieel is dan we al met z'n allen hier denken. Uh, ik geef twee voorbeelden. Ieder jaar weer de ondernemers uit uh, het Westland uh, vechten zich uh, een ongeluk met de overheid om de arbeiders te kunnen krijgen die ze graag willen. Dat zijn de arbeiders uit de ja. die Eigenlijk eigenlijk geen geen gramwoord uh, uh, spreken maar uh, Nederlands spreken maar wel uh, het werk fantastisch doen. de werkers ja, harde werkers, ja. maar ook goede werkers. En ze willen ze graag, die ondernemers. En ze krijgen ze niet, of met een hele hoop gedonder. Um, tweede. tweede voorbeeld. Tweede voorbeeld. Dat zijn de, de Chinezen. De, de kinderen en de kleinkinderen van een groep mensen... die slecht de Nederlandse taal beheerst. Geen enkel probleem. Op dit moment uh, presteren die kinderen het beste. Zelfs van onze Nederlandse kinderen. Die de taal zo verschrikkelijk goed beheersen. En die mensen doen het gewoon beter dan wie dan ook op de universiteit. Afschaffen die inburgerscursus. Het is totaal geen criterium. Weg ermee. Okay. Het is alleen maar geldverslindende flauwekul. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg het maar. Ja, um, ik, zie op u, ik ben het 100% eens met, uh, met de stelling. Ja. Um, en niet alleen ik. Ik zie op de site dat bijna 90% ja. daarmee eens is. En uh, ja, die meneer die bij u daar aan tafel zit die is niet meer van deze tijd. Nee. Maar hebt u net die meneer gehoord die, die belde vanuit Utrecht... en die zegt, wie moet eigenlijk die hele inburgingscursus afschaffen? Want het is helemaal geen garantie voor uh, of iemand dan wel of niet goed werkt... of hard werkt. Of, uh, en dan geeft als voorbeeld uh, in het Westland... Hè, waar de kwekers uh, zitten te springen om personeel... halen ze meestal uit het Oostblok, spreken geen woord Nederlands... maar uh, functioneren prima. Zo, ik, weet, ik heb het niet helemaal gehoord. Ik moest de radio wat zachter zetten, dus ik kon het niet goed volgen. Maar het, uh, daar zit iets in waar het merendeel wat, wat er toch rondloopt, ja, sorry. Ja, ja. ik vind het linksgeleuter. Het, het verschil, het verschil met, die, uh, met die zaken van die Oost-Europeanen is dat die wel gewoon werken. En hier gaat het inderdaad om mensen die thuis zitten en, en die willen ze aan het werk krijgen. Goed, linksgeleuter zegt die meneer. Uh, dan gaan we door met misschien wel meer linksgeleuter. Hallo met wie? Ja, goedemiddag. gesprek met Marine Koenders. Zeg het maar. Ja, okay. zeg maar. ja, ik ben het helemaal mee eens. Ik, uh, ik vind dat inderdaad uitkeringen inderdaad stopgezet moeten worden, of in ieder geval gekort uh, moeten worden. Als je soms in het Westland hoor, komt, dan hoor je amper uh, Nederlands meer praten. Dus ik vind gewoon dat, uh, dat ja, ja. Dat, uh, echt... echt uh, maar dat zijn geen mensen die een uitkering hebben. Die werken toch gewoon voor hun geld, die u daar nou, in het Westland tegenkomt? vaak niet, hè, want het, uh, uitkeringstrekkers er zijn toch meestal Turken, Marokkanen en Meren uh, uit Arabische landen. Ja, dus is dat mij, uh, zo? Ja, volgens mij wel. Ik heb mensen die bij de douane werken en bij belastingdiensten. en die vertellen mij dat wel. Eens. Ja. En ten tweede, wat ik ook heel raar vind. is als een, een PVV-wethouder dit zou invoeren. zou de wereld moord en brand schreeuwen. Maar nu is het een pvv wethouder En ja, ja dat wordt toch meestal, ja, een beetje geaccepteerd. Nou ja. en wordt een beetje overheen geluld. GroenLinks groen, ja, groen groen trekt heus al aan de bel hoor. Die zijn het echt niet mee eens. Ik heb je dat net gehoord van die meneer Rietveld dus. Ja, dat wel. Maar over het algemeen. ja, ik denk dat als een, als een PVV. Uh, Wethouder, dit had gedaan, dan had de wereld echt gewoon mooi te brand hier in mm. Nederland. En nu doet de PvdA-wethouder het, ja. Ja. En, nou ja. En Ze voeren eigenlijk het Pvd-plan uit, de PvdA, toch? Ja, ja nou ja, goed. Uh, u zegt het. Dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Jurgen, en ben hier meteen bij je. Dag. In, inwoner van Spanje. Ah. Kijk, nou ben kan u wel het een beetje? Bent he? u wel een beetje ingeburgerd daar in Spanje? Ik ben hartstikke ingeburgerd. En gaan mucho Español. Nou, kijk aan. En kijk, mooi maar, weer ook. Is, wat zegt u? Mooi weer ook. Het is hier regenachtig. Kijk, okay. oh, hier schijnt de zon. Ja, maar zo werkt het ook. Bij jullie de zon, bij ons regen, bij okay. ons mooi hebben jullie regen. Maak nog even snel uw punt. Nou, het is heel snel punt is volgende op een gegeven moment. Mensen die komen naar Nederland toe, vragen in waarvoor. Komen zij op een gegeven moment als vluchteling? Dan kan ik er nog begrip voor hebben, maar wil je mee blijven doen in Nederland? Dienen de taal te leren en te spreken. Hetzelfde is met mij gebeurd op een gegeven moment. Ik ga verkassen naar Spanje en ik heb daar twee jaar lang. Twee dagen in de week op een gegeven moment de Spaans les gevolgd. Ja, moest dat of niet? Of wel nee, het zelf? Maar, maar het punt is al op een gegeven moment, als je het daar niet beheerste taal, dien jij over, overal waar je komt bij de overheidsgebouwen de toestanden, ja. te zorgen voor iemand die tolk is. Ja. En dat wordt niet betaald door de overheid. Dan ben je zelf op een gegeven moment ah, okay. financieel verantwoordelijk de, voor. Dus je kan, ervoor in het hè? Ja, je kan ervoor kiezen om dan de taal maar niet te leren... maar dan kost het je een hoop geld, want dan moet je steeds die tolk meenemen. Dan betaal je op een 30 euro per uur op een iemand die ja. dus jouw taaltje kan vertalen naar het Spaans toe. Ja. En die mag je dan meenemen. Ja. Kijk, toen ik de pas kwam wonen, heb ik ook iemand meegenomen. Dus om het papier in orde te maken naar alle kanten en, en dergelijke. Ja, dat betaal ik graag. Ja. Ja. Duidelijk. Dank u wel voor het bellen en veel plezier daar in Spanje. Mijn dank Jurgen. Ja. Oh, We gaan snel terug naar David Rietveld uh, van GroenLinks in Den Haag, heeft meegeluisterd. Uh, Linksgeleuter hoorde ik al uh, iemand ja. zeggen van u. Ja. Uh, nou, dat zal u niet uh, vreemd in de oren klinken. Wat vond u van de reacties? Uh, nou, die, die, die corresponderen met de stand op de website. En kijk, er zit natuurlijk een wereld achter. En wat mijn punt is, van uh, uh, uh, de wethouder ook, als die zegt, ja, de mensen spreken nog niet genoeg Nederlands om schoonmaker te kunnen worden. Ik denk dat hij dan deze groep in ieder geval niet kent. En dat hij ze echt uh, uh, zwaar tekort doet. Mensen die zeggen, we moeten de uitkering helemaal maar stopzetten. Ik denk, ja, dat, dat, lijkt me ook, dat is ook niet realistisch. Want maar, daarmee los je, geen, uh, uh, los je natuurlijk nou, geen problemen mee op. Maar bijvoorbeeld die ene mevrouw, die zei van, uh, die, die, die werkt dan in de schoonmaakbranche haar man of zoiets, en die zegt van ja, die kan niet eens communiceren... met, met zijn collega's, omdat die de taal niet eens spreken. Dan ja, zijn dat mensen die gewoon werken, ja. hoor? Dus laat dat duidelijk zijn. Dat is natuurlijk nog weer een ander verhaal. Maar toch, dat is wel een probleem. Um, ja, maar dat ging dan weer over Polen. Dat is, een, dat is weer een ander... Dat zijn gewoon EU-onderdalen. Ja. Nou, dat is een andere discussie, maar de... Um Kijk, waar het om gaat. Ik vond die reactie uit Utrecht vond ik, vond ik erg leuk. Die zegt afschaffen, de, afschaffen. Ja, ik dacht dat spreekt u vast aan. Dat, ja, dat was ook, ook, ook omdat je dan weer teruggaat naar waar het om gaat. Als je, uh, je wil mensen, uh, uh, mensen Nederlands leren. Je wil mensen zo goed mogelijk uh, een positie geven op de arbeidsmarkt. Dan moet je toch van geval tot geval uh, dat gaan bekijken. En zorgen dat je mensen goed uh, ondersteunt. En uh, uh, wat ik al zei. Als je alleen maar gaat werken met dwang en boete. Uh, dan verlies je de mensen echt uit het oog. Ja, maar goed, dat verhaal ik, ik kon dat ook uh, redelijk volgen eerlijk gezegd, maar wat je daar toch tegenover kan stellen is dat er nu ook mensen thuis zitten die als zij gaan solliciteren niet eens goed hun, hun taal spreken uh, en dus niet aan de bak komen omdat, omdat je gewoon in bepaald werk uh, toch wel handig is als je Nederlands spreekt. Ja kijk, en dan nou zit je wel met, met, met dat label inburgeren. Er zijn, er zijn duizenden mensen in Den Haag die vrijwillig inburgeren, uh, uh, die graag die taal leren. Deze groep uh, die spreekt die taal al, dus die heeft nooit gedacht van laat ik eens gaan inburgeren, want die dachten, ik ben al ingebeurd. Die krijgen een brief, die worden gedwongen om ergens aan mee te doen. Ja. Uh, uh, en... Laten we ook niet doen. Die mensen, wat ik al zei, die worden elk jaar gekeurd. Die zijn vrijgesteld van arbeidsplicht. Dat is niet voor niks. Die regels zijn de afgelopen jaren echt fors aangescherpt. Dus om die, ja. deze groep nu maar weg te zetten als allochtonen die geen Nederlands spreken, dat, ja. is, echt, dat, is, dat ja, is echt buiten de re realiteit. U hebt de zaken opgepakt. En ondanks dat het dus een PvdA-wethouder is, want dat, die suggestie werd ook nog even gewekt hè, van dan, dan doen we er minder moeilijk over. U gaat die zaak aankaart, u hebt vragen, ja. voorbereid en we gaan kijken wat voor staartje dit muisje nog krijgt. Dank u voor het meedoen aan David Rietveld van GroenLinks in Den Haag. Nou ja, hij heeft die percentages al gezien op de site. Ik ga ze nog maar een keer herhalen. 88% is het eens met de stelling. 12% is het oneens. En er is door bijna 1300 mensen gestemd. U kunt de hele middag blijven reageren. We gaan snel naar het zonnige Rembrandtplein in Amsterdam. Daar zit hij in de kroon. Jan Mom voor de onderwerpen van Vrijdagmiddag Live. Oudbevel hebben Dick Berlijn, die tegenwoordig voor Deloitte werkt, zit hier ook. Die gaat praten over de toekomst van ons leger en oorlog op internet. We discussiëren over Oscar Pistorius. Of hij met zijn kunstbenen mag meedoen aan het... WK en Olympische Spelen. Jan-Jaap van der Wal komt langs over preken voor eigen parochie, Frits Barend, Justus van Oel, veel satire en live muziek natuurlijk. Zoals altijd, dit keer, Rachel Louise. Kijk aan. Jan mom zometeen na 2 op Radio 1, vrijdagmiddag live. Ik wens u een prettige middag verder. Goedemiddag, goed weekend, tot maandag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.